Mevrouw van der Weijden, u bent zeker dat u nu met ons wilt praten? Ja, commissaris. En u hebt er ook niks op tegen dat we u hier ondervragen, in uw man zijn bureau? Als u liever ergens anders zou zitten? U moet wel begrijpen dat wij in een geval als dit altijd zo snel mogelijk sporen proberen te vinden. En misschien zitten er tussen de dossiers waar uw man mee bezig was aanknopingspunten die ons verder kunnen helpen. Dat begrijp ik, inspecteur. Maakt u zich maar geen zorgen. U bent duidelijk verwonderd omdat ik zelf voorgesteld heb om u meteen te woord te staan. Ja, sta maar toe dat ik u al meteen een tamelijk scherpe vraag stel, mevrouw Van der Weijden. U gaf mij daar straks even de indruk dat u de plotse dood van uw man, hoe zal ik het zeggen, niet meteen een verrassing vond. Dat kan ik gemakkelijk verklaren, commissaris. Ik ben namelijk twintig jaar verpleegster geweest. Chris had een zwak hart en hij had last van een hoge bloeddruk. De laatste tijd zelfs meer en meer. U moest voor hem zorgen? O, oh, nee, dat niet. Chris is altijd... Uh, hij is altijd een sterke persoonlijkheid geweest, commissaris. Iemand die ten allen tijde voor zichzelf kon en wou zorgen. Hij had mijn hulp helemaal niet nodig. Ik heb met de jaren dan ook geleerd... om niet te piekeren over zijn gezondheid. En uit zichzelf kloeg hij nooit ergens over. Maar zijn werk gaf hem waarschijnlijk regelmatig redenen om zich op te winden. Dat denk ik niet, commissaris... Chris was aan het uitbollen. Eigenlijk al drie jaar. Hij nam geen nieuwe cliënten meer aan. De twee afspraken die hij voor vandaag had, waren bijna meer vriendendiensten. Hij heeft een eerste afspraak gehad om uh, elf uur. Dat was meneer De Boot. Die heb ik zelf binnengelaten om kwart voor elf. Gebeurde dat wel meer? Dat u cliënten van uw man binnenliet? Nee, in tegendeel. Zoals u zelf hebt kunnen constateren, is er een aparte bel voor Chris een praktijk. En die bel is alleen daar te horen. Het was puur toeval. Ik ging net de deur uit om een paar boodschappen te doen toen meneer de boot arriveerde. Ik heb ook nog samen met hem en Chris een kop thee gedronken toen hij vertrok, rond half twaalf. Was daar een speciaal reden voor? Chris komt rond die tijd boven een kopje thee drinken. En hij had meneer de boot meegebracht. We hebben hem dan samen uitgelaten. Daarna ben ik terug naar boven gegaan. En ben pas beneden gekomen toen... Toen u aanbelde. En die cliënt die om half vier zou komen... Oh, dat was ook iemand die hier al jaren komt, meneer Verswijfel. Hij brengt soms een vrouw mee en die komt dan boven bij mij aankloppen. Zij is ook verpleegster geweest en we zijn zo'n beetje vriendinnen geworden. Het kan dus zijn dat meneer Van der Weijden mensen ontving... en dat u daar niet van op de hoogte was. Dat zou mij verwonderen. Uw man sprak dus altijd met u over zijn cliënten, ook over zijn bezoekers. Wat bedoelt u met dat laatste? Gewoon, misschien ontving meester Van der Weijden ook wel eens mensen... die niet voor een of andere zaak kwamen zonder dat u dat wist? Dat zou eventueel kunnen, ja. Hoe zou u de relatie met uw man omschrijven? Hè? U begrijpt dat ik dat soort vragen moet stellen, hè? Wij waren verleden zomer 23 jaar samen, commissaris. Dat zegt toch al iets, of niet? Besprak uw man details van zijn zaken met u? Als ik belangstelling toonde, wel, ja. Had hij vijanden? Nee, helemaal niet. Uw man is lang schepen van sociale zaken geweest... Is hij in die tijd misschien met iemand in aanvaring gekomen? Voor zover ik weet niet. Kent u Lorenzo Calant? Lorenzo Calant. Calant heeft dus met u gesproken. Waarover zou hij met mij gesproken moeten hebben, mevrouw Van der Weijden? Ik wil hier eigenlijk liever niet over praten, commissaris. Waarom niet? Heeft hij uw man ooit bedreigd? Chris zou nooit gewild hebben dat ik u dit vertel, maar... ziet u die mappen met een rood kruis op? Dat zijn wanbetalers... Mensen waarvoor Chris zaken heeft ingeleid, maar die nooit betaald hebben. En meester Van der Weijden liet het daar niet bij? Een tegendeel, inspecteur. Commissaris, u die hier in Brugge al jarenlang bekend staat als een integere en uitstekende speurder. U moet de reputatie van mijn man toch kennen. Hij is altijd in de bris gesprongen voor kleine mensen die zich door het gerechtelijk systeem benadeeld voelden. Volgens hem hadden ze daar ook dikwijls alle reden toe. Dat weet ik, mevrouw Van der Weijden. Momentje. Dit is de map van Lorenzo Calant. Dank u. U moet die maar eens bestuderen. U zult daar verschillende dreigbrieven in vinden. Calant is zo'n vijf jaar geleden in een zwaar ongeluk betrokken geraakt. Een ongeluk dat hem bijna zijn been heeft gekost. Maar hij was zwaar in fout. Hij had gedronken. Hij had een rood licht genegeerd en bovendien reed hij te snel. En die had alleen zijn veroordeling gehad wegens ronkenschap achter het stuur. Chris, die de enige advocaat was die hem wou helpen, heeft zijn zaak toen niet kunnen winnen. Calant was daar razend over. En toen is het begonnen. Ja, dat blijken inderdaad dreigbrieven te zijn. Het zijn er een stuk of zestien. Ik dacht dat het er zelfs meer waren. Geen enkel van die brieven is ondertekend. En ze zijn allemaal getipt. Ja. En het toppunt is, toen mijn man hem eens opzocht om zijn beklacht te doen... ...ontkende hij ook maar iets met die brieven te maken te hebben. En hij had ook zogezegd niks te maken met al die telefoons... ...die ons maandenlang in het midden van de nacht geteisterd hebben. Telkens als we opnamen, was er niets te horen. En uw man heeft daar nooit een klacht voor neergelegd? Och, dat was Chris' stijl niet, commissaris. Hij liep altijd over van begrip. Is er een kans dat hij zelf een onderzoek begonnen is? Naar waar die brieven vandaan kwamen, als ze dan niet van Lorenzo Caland kwamen? Nee, volgens mij heeft Chris dat nooit geprobeerd. Uw man heeft blijkbaar de enveloppen niet bewaard. Enig idee hoe dat komt? Nee, sorry. Wie heeft er allemaal een sleutel van uw huis, mevrouw van der Weijden? Buiten Chris en ik, alleen maar Edwina. We hebben natuurlijk ook nog een paar sleutels in reserve, maar die hangen nog waar ze altijd hangen. Dat heb ik daar straks meteen aangekeken. U hebt geen werkster of zo? Toch wel, maar die laat ik altijd persoonlijk binnen. En ik blijf toezicht houden op haar werk. En u heeft geen speciale problemen met die werkster? Nee, helemaal niet. Ze komt al vijftien jaar bij ons. En er is volstrekt niks aan haar op te merken. Wij hebben dit plankje hier gevonden. Hebt u dat al eens eerder gezien? Nee, wat moet dat voorstellen? Dat is een uh, rongo-rongo-tablet. Een soort Polynesisch gebedsplankje, zullen we maar zeggen. Er staan scheppingsverhalen op... Het komt van het Paaseiland. Het, het Paaseiland? Dat is toch een deel van Chili, hè? En dat lag hier? Ja, onder meneer zijn bureau. Maar u hebt het dus nooit gezien. Ook niet bij iemand anders, aan de muur of zo? Nee? Dan zou ik het me zeker herinneren. Ik let nogal op interieurs. Het komt van bij Paul Verfay, mevrouw. Verfay is ook vermoord, hè? U kende Paul Verfai? Nou, Niet persoonlijk, nee... Ik heb hem natuurlijk wel eens gezien. De laatste keer nog in de stadtschouwburg, een maand of vijf geleden. Hij was cultureel attaché, dacht ik. En toch ook een tamelijk bekende figuur hier in Brugge. Mijn man kende hem wel, maar toch ook niet zo goed. Ik weet dat hij onder andere in het midden van de jaren tachtig... meneer Verfaye heeft aangezocht om te getuigen... over de omstandigheden van de dood van zijn broer Robrecht. In Chili in 1975. Kan u ons daar wat meer over vertellen? Uw man heeft toen geholpen om een Chileense naar hier te evacueren, hè? Elena Lutin, ja. Momentje. Chris heeft verschillende dossiers over die tijd. Ze staan... Ze zijn weg. Hoeveel dossiers waren er, mevrouw? Minstens drie. Drie dikke mappen. Ze stonden daar, links, daarboven. Eergisteren ben ik hier nog binnen geweest en toen waren ze er nog. Daar bent u heel zeker van? Ja, ja, absoluut. Waarom is Elena Letin naar hier gehaald? Mevrouw Van der Weijden. Mevrouw Van der Weijden, willen we misschien even pauzeren? Elena was een syndicaliste in de staalfabriek van Robrecht. In de SA Inchalam in Talcahuano. En Paul Verfaayi, die werkte ook in die fabriek? Ja, inderdaad. Nu u het zegt. Ik weet niet wat hij daar juist deed, maar hij was daar ook in dienst, Ja. Wat kunt u ons nog meer vertellen over Elena Littin? Ze was zeer actief in het verzet tegen het regime van Pinochet. En ze is op een bepaald moment bij Robrecht moeten onderduiken. De details ken ik niet echt. Die had u zeker in die dossiers kunnen vinden. Want die hele zaak heeft Chris nooit losgelaten. Wat ik u wel kan vertellen is, is dat Elena een verhouding had met Robrecht. Of arme Elian. U hebt het nu over Elian van Kleven? 25 jaar geleden haar man kwijt in een verdachte brand, omdat hij zijn liefje geholpen had om aan de Goentha te ontsnappen. En nu, nu haar hele bezit weer is in de vlammen zien verdwijnen. Wow, vreselijk. Mevrouw van der Weijden, u bedoelt dus dat Robrecht, de broer van Chris, vermoord is. Zijn fabriek is in brand gestoken en hij is in die brand gebleven. Door wie is die brand aangestoken? Door de Chileense Goentha? zullen we waarschijnlijk nooit meer te weten komen. je Chris hè. Ik weet alleen maar dat hij al jaren aan het proberen was om bewijzen te verzamelen, samen met Elena. En dat hij de moed eigenlijk al lang opgegeven had. Kent u Frank Lernoud, mevrouw van der Weijden? Nee. Wie is dat? Er is hier een dossier over hem gevonden. Over Frank Lernoud. Een dossier dat bij ons onvreemd moet zijn. Daar weet ik totaal niks van. Ik, ik zweer het. U weet dus ook niet dat Lernoud bij Lian van Kleven in dienst was. U heeft hem daar nooit gezien. Nee, commissaris, sorry, maar... ...kunnen we er nu even mee ophouden? U mag altijd terugkomen als u nog meer vragen hebt... ...maar voor het ogenblik zou ik graag wat met rust gelaten worden. Ja, dat begrijpen we volkomen, mevrouw van der Weijden. We gaan hier nog een paar dingen bekijken. Een eerste inventaris proberen te maken en zo... ...maar we zullen u voorlopig niet meer storen. We moeten hier wel iemand achterlaten om alles wat in het oog te houden. Maar ook voor uw veiligheid natuurlijk.